Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In zijn ziekte MERS. Het aantal besmettingen is opgelopen tot zeker 41. Voor de zekerheid zitten zo'n 1600 mensen in quarantaine. Dat gebeurt thuis of in het ziekenhuis. Wereldwijd zijn nu tenminste 443 mensen aan MERS overleden. Zo'n 38 van de MERS-patiënten overleeft de ziekte niet.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 In, een, in de avond vanuit het zuidwesten zware buien met onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort. van maken. Ja, ik zit toch in trui te breien hier. Welkom bij het uh, tweede uur van uh, ZFM. Nog vijf te gaan en dan zijn we klaar, denk ik. Maar ja, dat is pas over vijf uur natuurlijk. Maar het is hier reuze gezellig. MK, Lisa zit hier nog steeds. Jazeker. Ja. Hé, hey, pipi voor ik. Dat is niet goed. Oh, vandaag. Nou, we gaan maar even verder met de Pointer Sisters. Wat, uh, wat vinden jullie ervan? Leuk. Ja, prima. <laughs> leuk. The Great Days Are Back Again Ja, we blijven gewoon doorstampen met de nacht van de disco Welkom ja Dat waren nog eens tijden. daar hadden wij allemaal nog een uh, beste kop met haar, zeg maar. Met krullen. Maar jij dat ook, uh, in trouwens, of niet? Ik hoor je niet. Nee, ik heb... Oh, daar ben je. Ja. ja. Nee, ik heb nooit krullig Je gehad. hebt nooit krullen aan ja, natuurlijk. Ja, wel permanentjes. Ja, nepperts. Hoe? Oh? Nepperts. Nepperts. Ja, met permanent. Met per... per Jongen, jongen, jongen. Ik jongen, heb jongen. een betere methode uh, gevonden. De dat ga is. Het zou ik maar uh, proberen. Ja, ik rol het dan op met papier en de volgende dag ben ik een poedel. Ruff. Nou, <lacht> <lacht> niet blaffen. Sorry. <lacht> ja, nee, dat geeft wel helemaal niks, dat maakt niet uit. <lacht> ik wil even een uh, speciaal iemand uh, hartelijk welkom heten. Dat is uh, namens, uh, namens ons allemaal natuurlijk. Dat is onze uh, gewaardeerde programmaleider, uh, Albert-Jan Vos. En die ligt uh, stiekem op zijn uh, logeerkamer Even voor de zuidelijke. Hè, in zijn eigen huis even voor de duidelijkheid erbij. Maar uh, zie je hem te luisteren. De nacht van de disco. En, nou. Gewaardeerd, mensen. Uh, welkom. En, uh, nou ja, goed. Je luistert me lekker mee. En uh, zolang je kunt. Ik vind het is ook weer mooi dat je erbij bent. Je merkt dat ik zit niet alleen vanavond. Uh, of, of vanmorgen eigenlijk. Ik zit hier met imka. Drommel. Gevormige. Om de drommel geen gerommel. Ja. En uh, Lisa natuurlijk, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dus, uh, ik ben uh, vandaag, een. Uh, zoals we net al zeggen. Een etnische minderheid. Ik hoor helemaal niks. Oh, ik hoor helemaal niks. Even kijken. Nou ja, weet je wat het probleem is? De boel laat mij in de steek en uh, volgens mij gaat Ries niet helemaal goed. Wat denk jij? Dat ging niet helemaal goed, hè? Nee, dat kun je wel zeggen. Oh, jou, then... Maar daar zijn we weer. Oké, okay. Albert-Jan, uh, deze is van jou, uh, de volgende. En dat uh, is het uh, nummer van uh, Lady Marmalade, Labelle. Het is ook het eerste Frans, wat ik kon trouwens. Uh, of, uh, of, uh, and, uiteindelijk, wat is het geworden? Kroket. Ja, ik kan er verder ook helemaal... geen. Geen bitterbal? Nee, dat kwam later pas. En, uh, wo en het woord bitterbal in het Frans. Uh, bitterbal? Ik, ik weet het niet. Ik heb Kok geen bitter. Ja, dat zou het zijn, dat zou het zijn, dat zou het zijn. Ja, nou ja, goed. Uh, Albert-Jan Vossen, uh, je hebt uh, geluk dat, uh, dat je erbij kunt zijn vannacht. Dus qua muziek. en Je hebt pech wat betreft de bittere ballen, want die zijn op. Nou, Samen. er is er nog eentje. Eentje is er nog? Ja. Die gaan we gewoon verloten onder de luisteraars. En dan dus... gaan we een verpakking opsturen. Dus ja. nooit naar Canada. Ja. Dus luisteraars, de vraag van deze week is... noem eens een kleur onder de tien. Nou, dat, <lacht> dat moet niet zo moeilijk zijn natuurlijk. Succes. Nou, ja, ik, uh, ik draai deze nog eventjes. Uh, en die draai ik niet zo, maar die draai ik speciaal voor mijn gasten natuurlijk. Dat wil natuurlijk, We We dus september natuurlijk. En we zitten niet in september, want we zitten in mei. Juni. Juni. juni. <laughs> nou vooruit. 5 juni. <laughs> Komt ie. En uh, ik hoor mezelf niet meer. Waarom hoor ik mezelf niet meer? En even kijken. Ja, daar ben ik. Ik zit onder de verkeerde knop natuurlijk. Dan zeg je van, waarom doe je dit dan? Ik snap ook niet waarom ze alle verkeerde knoppen maken op die Daar Begrijp ik helemaal niks van. Nou, we gaan er nog beetje bij pakken van uh, Earth, Wind Fire. Want het zijn jongens die, uh, die, die zijn gewoon niet weg te denken uit de Discord-tijd. Let Groove! Satisfaction, garantie van Harold uh, Melvin, hè, was dat geloof ik. Ja, ik weet het wel zeker. Maar goed. Het is uh, weer rustig in de studio en uh, de bitterballen zijn op. De dames zijn weer weg. Dank jullie wel voor deze geweldig leuke verrassing. Ik had het niet verwacht. En zo zie je maar weer een nachtofferszending. Het is best leuk. Five, I can live. Voor saving my life. Billy Paul en XR. In dit geval Thanks voor de bitterballen. Op een of andere manier uh, raakt het toch met elkaar verweven, zeg maar. Je luistert naar ZFM. De nacht van de disco. Een van de themenachten van uh, ZFM Zandvoort. Het is nu de disco. en uh, Wat de volgende is. Komt allemaal goed. Krijg je vanzelf wel te horen. En uh, volg Facebook maar. Nou, zal ik even de translate-knop eventjes omzetten. Een uh, special... Uh... Hello to uh, my friends in Canada. And uh, the Dutch people in Canada with the English language. Can you feel it? This one is for you. <laughs> Je lekkere muziek. feel it, the Jacksons, and it was especially uh, for uh, my friends in Canada, Jennifer High Maybe you remember this one There's the Brick Ik luister naar ZFM Zandvoort. Hier volgt het weerbericht. Here is the weather forecast. It's raining man. And that's the weather in Holland, in the Netherlands, and what's the weather in Canada? Hey girls, it's Raining Man. En je hoort het allemaal live bij ZFM Zandvoort. De nacht van de disco. Over het weer gesproken. Het wordt een geweldig fijn weekend. Heb ik gehoord: 28 graden, 30 graden. Vanaf morgenavond, uh, 6 uur. of uh, vanavond is het eigenlijk, hè? Uh, schijnen er onweersbuien uh, te komen. Die worden verwacht. Maar ja, ik schat hem zo. Niet alles wat je verwacht hoeft te komen, natuurlijk. The next song: volgende nummer: Marvin Gaye, Sexual Healing. Ja, die jongens, dit gaat geweldig en dat gaat hartstikke lekker zo, natuurlijk. Nog maar een paar honderd nummers. En dan? Bittere ballen. Back to my road from Odyssey. Mm -hmm. Yes, yes, yes. We gaan nu weer richting de klok van drie uur. Ik wil er graag één nummer uh, eventjes uh, ingooien. Die wil ik even uh, speciaal draaien voor uh, uh, Joke, Jennifer en Cynthia. En, uh, en waarom wil ik dat? Nou ja, goed, ze hebben me een kaart gestuurd vanuit Canada. Een uh, happy birthday kaart. En uh, dat vind ik geweldig leuk. Dat mensen dat doen. En uh, ik ben er bijzonder blij mee. En uh, Joke, uh, please translate it for uh, the people over there. <laughs> Oké. Okay. Uh, next song uh, is voor jullie. de name of the song is... Uh, Last night a DJ saved my life. Daar komt-ie. Last night a DJ saved my life. Ik hoop het. Haha, dat was het eigenlijk. Want het, het, het was de goede niet natuurlijk. Nou ja, goed. We moeten toch uh, richting uh, de klok van drie uur alweer... En dat, uh, dat, gaat, uh, dat gaat ontzettend hard. Dus uh, ik gooi er dan gewoon even eentje in van... Roos Roos. Ja, allemaal eerder gehoord. Maar goed, ik moet even wat... En wat kun je in het volgende uur verwachten? Nou, onder meer de BG's, Frankie Valley de voorzien. Dus ja, een halve kris natuurlijk. Okay, for uh, the Canadian friends, I will do it in English. Um, thank you very much for the birthday card you sent me from Canada. I'm very happy with it. And it makes me smile and uh, it makes my day. So, thank you very much. Richting de klok van drie uur. Ik laat het nummer uitspelen tot, uh, tot aan het journaal. En naar uh, het nieuwsbericht, uh, ja, dan ben ik er gewoon weer in natuurlijk. Don't go away, stay with us. <laughs> Oké. Okay. Be back after the news.